8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Banken in Cyprus vanochtend weer open. Eindhoven naar de rechter vanwege PSV. En Belastingdienst loopt volgens personeel jaarlijks miljarden mis. Op Cyprus gaan de banken vandaag na bijna twee weken weer open. Ze waren dicht om een bankrun te voorkomen... tijdens de onderhandelingen over het Europese reddingsplan. Na het in Brussel bereikte akkoord... wilden de autoriteiten nog een paar dagen voorbereidingstijd. Straks om 11 uur, dan is het op Cyprus 12 uur... gaan de deuren van de banken open en zes uur later gaan ze weer dicht. Om alles in goede banen te leiden worden er 180 beveiligers ingezet. Het opnemen van geld is aan restricties gebonden. Zo mag er per dag maar 300 euro worden gepind, Om te voorkomen dat alsnog iedereen er vandoor wil gaan met zijn spaargeld. Gisteravond is er 5 miljard euro aan papiergeld via zeecontainers aangekomen op Cyprus. Het geld is een noodlening van de Europese Centrale Bank. Het land had zelf bijna geen contant geld meer. Eindhoven stapt naar de Europese rechter in een kwestie rond PSV. Wethouder De Pla vindt het onterecht dat de Europese Commissie de gemeente beschuldigt van staatssteun aan de voetbalclub. Eindhoven kocht in 2011 de grond onder het stadion van PSV voor 48 miljoen euro. En PSV betaalt nu huur voor die grond. Volgens De Pla komt Brussel met het verwijt dat de gemeente bij de koop geen winst heeft gemaakt. Maar Eindhoven heeft niks verkeerd gedaan, zegt De Pla. We hebben netjes volgens de regels van de Europese Commissie getaxeerd. En daar is een prijs uitgerold en die hebben we betaald. Dus het enige wat telt is niet wat onze bedoeling is. Maar of we PSV niet bevoordeeld hebben boven andere partijen. De Turkse regering stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak rond Yunus. Turkije wil dat het negenjarig jongetje wordt herenigd met zijn familie. Dat meldt de Turkse krant Saba. De jongen is ondergebracht bij pleegouders en lesbiestel in Nederland. En daartegen is in Turkije veel protest. Volgens de Turkse regering komen er meer rechtszaken over uit huis geplaatste kinderen. In Nederlandse ziekenhuizen sterven jaarlijks 2000 mensen onnodig. Dat komt doordat veel ziekenhuizen hun sterftecijfers niet goed bijhouden, zeggen deskundigen in het AD. Als de administratie van de ziekenhuizen op orde was, dan zou veel sneller te zien zijn waar verbeteringen doorgevoerd zouden moeten worden. De moordenaar van Marianne Vaatstra staat vandaag voor de rechter. De behandeling van de strafzaak komt relatief snel. Jasper S. werd in november aangehouden op zijn boerderij... en als, zoals verwacht, begin april uitspraak wordt gedaan... is de hele strafzaak binnen vijf maanden afgerond. Volgens het OM heeft de verdachte Marianne Vaatstra in 1999... met voorbedachte raden vermoord en verkracht. Jasper S. heeft bekend dat hij de moord heeft gepleegd. Hij deed die bekentenis nadat hij werd geconfronteerd met een DNA-match... De familie van Marianne hoopt dat S openheid van zaken geeft tijdens de rechtszaak. Waarom moest Marianne dit toe komen? En dan, en dan de manier waarop ik, uh, ja, uh, dat is zo moeilijk te aanvaren, dat is zo moeilijk te begrippen. En daar wil ik graag antwoord op hebben. De staat loopt jaarlijks miljarden aan belastinginkomsten mis. Door tijdgebrek worden duizenden mogelijke fraudegevallen niet behandeld. Dat zegt het personeel van de Belastingdienst in een enquête van vakbond Abfacabo FNV. Er is vooral te weinig controle op aangiftes van tijdelijke werknemers... uit diverse Midden- en Oost-Europese landen. En ook geven tienduizenden belastingplichtigen op dat ze geen inkomsten hebben. Volgens de belastingmedewerkers is er meer mankracht nodig om te controleren en te innen. De inzamelingsactie Samen tegen Kinderkanker heeft tot nu toe ruim 3,5 miljoen euro opgebracht. Geld is bestemd voor de bouw van het grootste kinderoncologisch ziekenhuis van Europa, het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Het hoogtepunt was de uitzending gisteravond op Nederland 1. De actie loopt op internet nog even door, dus dat bedrag van Kika kan nog oplopen. Dan het weer, bewolking en ook wat zon. Met name in het westen, in het noordoosten en zuidoosten misschien wat natte sneeuw. Er staat een matige oostenwind en het wordt 3 tot 5 graden. Morgen iets meer zon, maar ook wat natte sneeuw. En het wordt 4 tot 6 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 115 kilometer fiel. het is een van een hele normale ochtendspits. Een paar opvallende files op de A12 richting Utrecht... komen vanuit Den Haag. Is een ongeluk gebeurd bij Zoetermeer? Er staat drie kilometer. De ook een dicht. Vanuit Arnhem naar Utrecht, daar is bij Maarsbergen... de spitsstrook dicht vanwege een technische storing. Er staat inmiddels een file van zeven kilometer. En op de A15-Europort richting Rotterdam... een aanrijding met Pernis. Daar is één ook dicht. En er staat drie kilometer file. Op de A50 Arnhem naar Os is een ongeluk gebeurd... met een vrachtwagen bij Heteren. Daar zijn twee reistoken dicht. Er staat inmiddels twee kilometer... En verder is de N223, dat is de weg Naldwijk-Delft. Daar is een behoorlijk ernstig ongeluk gebeurd bij het Woud. De weg is in beide richtingen afgesloten, houdt daar dus rekening met een omleiding.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 Stel dan uw vragen tijdens het online schenkenseminar. Meld u aan op abn-amro.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Goedemorgen. De VVD wil dat na een misdrijf de slachtoffers de meeste aandacht krijgen. Van Tweede Kamerlid Art van der Steur horen we zo hoe dat dan moet. Jasper S. komt vandaag voor de rechter in Leeuwarden. Verslaggever Ilan Sluis is daarbij. En op Cyprus is het schip met geld binnengevaren. Met 5 miljard aan cash aan boord. Bart Kamphuis zag dat geld al even van afstand. En dus gaan wij naar Bart. Op Cyprus. Bart, wat, wat, vertel eens, wat heb je gezien? Ja, ik was op uh, Lima. Waar we eigenlijk toevallig getuigen ervan waren dat een uh, waardetransportvrachtwagen uh, aanlegde bij een uh, bankfiliaal en uh, de grote metalen kisten met geld naar binnen wilde brengen. Uh, nou, wij stelden natuurlijk snel onze camera op om dat vast te leggen. Uh, en toen uh, bleef de operatie opeens stil liggen. En wat bleek na enige soepat er heen en weer... dat de medewerkers van het waardetransportbedrijf toch echt niet wilden... dat hun werkgever zag dat zij uh, dat geld allemaal naar binnen brachten... zonder dat zij kogelvrije vesten droegen en dat er bewa uh, bewaking bij was... Wat zoals uh, voorgeschreven is voor deze mensen. Dus uh, ontstond er even een padstelling... en uiteindelijk hebben ze toch gewoon dat geld naar binnen gebracht. Hoor. Mm. Zodat uh, vandaag uh, de Cyprioten, ook op Limassol geld uh, kunnen gaan opnemen. Ja, want anders zouden ze natuurlijk problemen krijgen met uh, de verzekering, kan ik mij zo voorstellen. Ja, Ja, precies, Onder andere. ja Dat ja. is waarschijnlijk de kwestie geweest, ja. Okay. ja. Nou, voorlopig hebben ze dan op Cyprus weer voldoende cash. En wat betekent dat voor de mensen? Wat, wat kunnen ze krijgen? Nou, de, de, de regels zijn als volgt. Dat, er zijn een heleboel regels hoor, maar de, de, de belangrijkste regels voor de Cyprioten zijn vandaag dat ze tot 300 euro kunnen opnemen bij de bankfilialen. Dat is meer dan dat ze uit de pinautomaten konden krijgen. Dat bedrag is de afgelopen tijd steeds verder naar beneden geschroefd. Overigens, misschien hoor je het hier op de achterstand, uh, staat een Cypriot hier al wat geld uit de machine te halen. Uh, in afwachting van, of vooruitlopend op dat we de bank open gaan. Uh, wat verder heel belangrijk is voor veel Cyprioten. is dat zij hun cheques kunnen gaan uh, verzilveren. Veel geldverkeer gaat hier via cheques. Weet je wel, uh, misschien kun je het nog herinneren. die uh, waardepapiertjes waar je het bedrag invult. vult. Uh, bij ons lang geleden, maar hier nog heel gewoon. En veel Cyprioten krijgen hun salarissen ook in cheques. En uh, ja, die cheques die waren dus eigenlijk de afgelopen. Uh, wat is het, 10, 11, 12 dagen waren ze waardeloos. Althans uh, konden ze niet gebruikt worden. En met die checks kunnen Cyprioten vandaag wel naar de bank. Er is wel één maar bij. Je kunt er geen contant geld voor krijgen, maar je kunt het bedrag dat op de check staat, kun je wel in zo'n bankfiliaal laten bijschrijven op je rekening. Mm. Zodat het in ieder geval zeg maar wat dichter bij jezelf is gekomen. En op die manier hoopt Cyprus dat het geldverkeer toch weer een beetje op gang komt. Ja, want dan zouden mensen daarvan weer geld kunnen opnemen en uiteindelijk weer gaan dingen gaan kopen. Hè? Want heeft, heeft dat ja. echt op zijn gat gelegen op Cyprus, de ja, consumptie? Ja, ja. ja. Ja, ik was gisteren nog, uh, nou, dat stelde ik al op Limassol, maar daar, vertelde, daar, daar sprak ik ook met mensen die zeiden, en ik heb het zelf al gezien, dat ja, winkels zijn echt leeg. Uh, supermarkten, zo, dat, dat zie je nog, mensen beperken hun, uh, hun, hun uitgaven echt tot de allernoodzakelijkste dingen. En alles wat daar buiten ligt, ja dat is daar een beetje de puke van. Uh, uh. En alles wat je niet direct nodig hebt, ja, dat ligt eigenlijk op zijn gat. De, de, de, de, de, eigenlijk is een groot deel van de economie bevroren op dit moment. En uh, ja, dat moet dus eigenlijk na vanmiddag weer een beetje gaan ontdooien. Ja. Gaan we even verder op in Nico De ja, dat is correspondent Connie Keeser. En dus Connie, zit iedereen op Cyprus te wachten op de opening van die banken? Ja, er is een, een soort van gelatenheid, afwachtigheid. Uh, afwachtend zijn de mensen. Uh, sommigen zeggen mij al dat ze niet naar de bank gaan, omdat ze lange rijen buiten en in de banken verwachten. Anderen zeggen: Nou, het zal wel meevallen. Uh, maar ja, sommige mensen hebben geld nodig en zullen het dus wel moeten. Uh, nou, door de regering wordt hier mensen opgeroepen niet massaal naar de bank te rennen, maar uh, kalm te blijven. In de bankensector, dat was natuurlijk lange tijd de trots van Cyprus. Um, we zouden het nu kunnen zien als een besmette sector, een soort gevaar. Een sector waar weinig mensen ja. nog vertrouwen in hebben. Wordt dat zo gevoeld bij jou? Oh ja, zeker, zeker. Ze zijn heel erg uh, boos op de bankiers. En dat zag je bijvoorbeeld uh, gisteren tijdens demonstraties... waar, uh, nou ja, waar uh, het aftreden van bankiers werd, uh, werd gevraagd. Uh, ze moeten naar de gevangenis en noem maar op. En vertrouwen, ze hadden natuurlijk vertrouwen in die banken dat hun geld veilig was. Ja. En voelen zich nu uh, bedrogen. Ja, en ze zijn vooral bang voor wat er nog uh, komen gaat. He, dat uh, als de trojka, hè, de, de afgevaardigden van de ECB en de Europese... Unie en de IMF hier komen, dat uh, ook pensioenen en salarissen worden gekort, de ambtenaren worden ontslagen en dat er uh, ook banen verloren zullen gaan. Ja. In Athene, waar jij woont, gingen mensen de straat op, mm. trouwens in heel Griekenland natuurlijk, om hun frustratie te uiten. Ja. Verwacht jij dat ook voor Cyprus? Nou, tot nu toe zijn de, de protesten niet echt massaal geweest. En de, er is ook geen sprake geweest van opstootjes of botsingen met de politie. Uh, zoals ik uh, he, de, de afgelopen paar jaar in Griekenland heb gezien. Uh, ik heb met de hotelmanager hier gesproken. En die zei, ja, wij zijn beschaafd, we zijn beleefd. We houden er niet van om geweld te gebruiken. Dat, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet emotioneel zijn of kwaad. Uh, en ze hebben natuurlijk gezien wat de bezuinigen in Griekenland en in andere Zuid-Europese landen hebben veroorzaakt. Dus eh, ze zijn vooral bang. Connie Kees eh, vanuit Nicosia en ook Bart Kamphuis is daar. We komen nog wel bij ze terug vanochtend. En straks Mark Robin Visser over de plannen voor een superprovincie. Je gaat zelfs ook nog eventjes naar Urk. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Slachtoffers van misdrijven moeten voortaan recht hebben op een advocaat. Dat is nu al een proef, maar de VVD wil die regeling permanent maken. De VVD komt trouwens met meer voorstellen... om de positie van het slachtoffer verder te versterken. De partij vindt dat staatssecretaris Steven van Justitie niet ver genoeg gaat. Contact nu met VVD-Kamerlid Art van der Steur. Goedemorgen. Goedemorgen. Onbeperkt spreekrecht tijdens het proces. Betere schaderegeling, betere informatievoorziening. Is het nog niet voldoende? Nee, wat ik heb gemerkt is in gesprekken met slachtoffers en ook de advocaten die slachtoffers vertegenwoordigen, zoals bijvoorbeeld de heer Korver, dat er toch nog steeds een hoop te verbeteren valt in de positie van het slachtoffer in Nederland. U stelt dan dat het slachtoffer recht zou moeten hebben op een advocaat. Waarom is dat belangrijk voor een slachtoffer? Nou, ten eerste natuurlijk omdat voor een slachtoffer uh, vaak uh, geldt... dat hij geen ervaring heeft met een strafproces. Ook niet precies weet wat hij daarvan moet verwachten. En een advocaat kan een belangrijke rol spelen... bij het geven van informatie en het uitleggen van wat, uh, wat hij gaat meemaken. Maar zou dat de rol van de advocaat moeten zijn, vindt u? Nou, dat, is, dat is in de praktijk uh, wel de rol van de, van de advocaat... als ze uh, slachtoffers bijstaan. Daarnaast mm -hmm. is het natuurlijk belangrijk dat uh, slachtoffers in staat zijn om zich te voegen in het strafproces om schadevergoeding te eisen van de dader. En eh, ook daarvoor zie je vaak dat het nodig is dat er jury, juridisch advies beschikbaar is. Maar zou dat niet de rol moeten zijn van bijvoorbeeld justitie of van uh, politie? Dat nou, Van de politie natuurlijk niet, want die houdt uh, eigenlijk uh, op met uh, de betrokkenheid... als het strafproces ja, eenmaal wel, maar is. Wel, maar in de rol daarvoor. In de rol daarvoor zeker, want dat is ook een van de voorstellen die wij doen. Dat, dat wij vinden dat ook de politie ten aanzien van de informatievoorziening aan slachtoffers ook een belangrijke rol moet spelen. Bijvoorbeeld over wat de consequenties kunnen zijn van het doen van aangifte. En met name ook over de privacybescherming van het slachtoffer als er aangifte gedaan wordt. U vindt eigenlijk dat het slachtoffer nog steeds achtergesteld is bij de dader? Ja, de, wij vinden dat, uh, dat de, de positie van een slachtoffer jarenlang eigenlijk een beetje een ondergeschoven kindje is geweest. Dat heeft bij heel veel leed ook veroorzaakt bij slachtoffers, omdat die zich niet gehoord voelden, maar ook eigenlijk ja, helemaal niet erkend voelden. We vergeten. Eigenlijk. Ja, een vergeten groep. En dat is ook logisch, ook, omdat we destijds ervoor gekozen hebben om ze eigenlijk buiten het strafproces te houden. In andere landen is dat anders. Nou, wij pleiten daar niet voor om slachtoffers een zelfstandige rol in dat strafproces te geven. Maar dan moet je wel de rechten en de, en de informatievoorziening en de bescherming van slachtoffers veel meer op de voorgrond laten treden. Ja. Interessant is ook, want we hadden het net over die informatievoorziening. De Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft al gesteld... dat uh, politie, waar we het al even over hadden... en ook het Openbaar Ministerie de omgang met slachtoffers moeten verbeteren. U stelt dat zij een wettelijk verregaande informatieplicht... in de richting van het slachtoffer opgelegd moeten krijgen. Waarom gaat u daarin zo ver? Merkt u dat uh, bijvoorbeeld het OM niet aan die plicht voldoet tot nu toe? Nou, horen, dat is wel wat wij horen van slachtoffers. Ik weet overigens ook dat het openbaar ministerie zeer goede intenties heeft... en ook probeert om dat steeds beter te doen... en ook steeds meer beseft dat dat belangrijk is. Maar tegelijkertijd zit er toch nog steeds een beetje het gevoel van... nou, laat ons nou maar ons werk doen. Dan komt het voor uw slachtoffer wel goed. En dat begrijp ik vanuit de professionaliteit. Maar het, als ik met slachtoffers en met nabestaanden van slachtoffers spreek... en dat doe ik in het kader van mijn functie als VVD Tweede Kamerlid... met grote regelmaat, ja, dan zie je toch dat mensen... dat steeds weer eigenlijk de halte wordt gemist... En dat en ze toch teleurgesteld raken in een beetje het, uh, verweest achter, uh, achterblijven. Ja, ja, precies. En bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld daarvan is wat we ook zeggen: is, je ziet dat de slachtoffers, met name als het misdrijf in familieverband gepleegd is, uh, behoefte hebben aan naamsverandering zodat ze niet later met, het, met, het, met die dader worden geconfronteerd. En dat blijkt dan in ons recht heel moeilijk te liggen. En dan zeggen wij als VVD: kom op, zorg er nou voor dat mensen die, die slachtoffers zijn en die daar behoefte aan hebben.. die op een relatief eenvoudige manier hun naam kunnen veranderen. Ja, en u zegt het al in van de stuur. die intenties en zo. En, en anders handelen vindt u niet voldoende. Hè? U wilt dat vast, wettelijk vastleggen, waarom? Ja, nou ja, omdat je daarmee een beleid hebt wat je ook kunt controleren. Het is nu. Uh, gebaseerd op goede intenties. Dat is de, die waarderen we als VVD ook zeer. Maar uh, het is wel lastig om te zeggen... Van, hey, het is niet gebeurd. En waarom is het dan niet gebeurd? Dan is namelijk het antwoord... ja, we hebben ons best gedaan... maar het is niet gelukt. En dat is natuurlijk... als je een beleid hebt geformuleerd... of een wettelijke verplichting hebt vastgelegd... dan wordt het veel makkelijker om als, uh, als Kamerlid dat ook te controleren. En dat is in het belang van de, van de positie van de slachtoffers. Staatssecretaris van Justitie is van uw eigen partij. U heeft vast wel even met hem overlegd. Gaat hij erin mee? Nou, ik, ik weet dat hij heel positief staat tegenover... de verbetering van de positie van slachtoffers. Maar ik heb ik heb deze voorstellen niet individueel met hem besproken. Dat gaan we vanmiddag doen tijdens een uh, algemeen overleg over slachtofferbeleid. En ik heb daarnaast ook een hele reeks van vragen aan hem gesteld. Vragen ook over de verbetering uh, van slag, de positie van slachtoffers. Maar waarvan de resultaten nog veel ingrijpender zouden zijn. Uh, een mooi voorbeeld daar is dat uh, je kunt nu als slachtoffer bezwaar maken als het openbaar ministerie een zaak niet bij de rechtbank aanbrengt. He, dus niet vervolgt. Mm -hmm. Maar wat je niet kunt is als uh, de rechtbank heeft de uitspraak heeft gedaan uh, ook bezwaar maken als het openbaar ministerie niet in hoger beroep gaat. Nee. Nou, dat is een zeer ingrijpende maatregel. Er zitten vast ook een hoop nadelen aan. Maar het is wel iets waar we met de staatssecretaris... het debat over willen voeren. VVD-Kamerlid Arts van der Steur, dank u wel. 18 minuten over 8 is het. We gaan weer eventjes naar Mark Robin Visser. Nog warmpjes gegeten? <laughs> ik, uh, ik zwaar in allerlei smaken. Sour cream en mm -hmm. uh, cheese onion en paprika, meelwormen. Allemaal uit Emmeloord. Ja, ongelooflijk hè? Uh, die meneer waar ik vanmorgen was, yeah, die uh, droomt van een uh, massale productie van uh, insecten in de Noordoostpolder. En hij zegt met zo'n megaprovincie, de plannen van minister Plasterk, heb ik niet zo heel veel, uh, daar heb ik niet zo veel mee. Mijn blik is op het oosten gericht en op wat hij de Food Valley noemt. En uh, Almere is voor hem al te grootstedelijk. En uh, te ver weg. Ik ben nu in Urk. Je hoort misschien. Dit zijn de geluiden van de visafslag uh, in Urk. De vis wordt op dit moment uh, aangevoerd. En dan vindt straks de schouw plaats. Uh, de vis wordt op dit moment al... Ik zal het even vragen. Wat gebeurt er nu met de vis, meneer De Boer? Uh, die wordt gesorteerd. Uh, die is uh, per as binnengekomen. En die uh, wordt op het moment uh, door de pekerploeg, zoals we dat noemen, gesorteerd op, uh, op lengte. En dan wordt hij straks het ijs, afgeslagen? Het ijs wordt eraf gehaald, zodat ja. het allemaal goed te, te, te ja. bekijken is. En dan gaat, het u dan het gaat u vanavond uh, naar Emmeloord, naar de minister, uh, luisteren? Minister Plasterk uh, komt hier. Nee, helaas niet. Dat past me even niet. Nee. Dat past u niet? Nee, dat past me even niet. Wel lef hebben ze, als een minister ja. komt en dan zeggen dat past me niet. Ja, ja, ja. <laughs> maar zo gaat het soms in het leven. Ja. Wat vindt u van zijn pleidooi voor een uh, superprovincie? Nou, daar ben ik op zich wel, uh, wel uh, positief over. Ik denk dat het uh, bestuurlijk uiteindelijk uh, wel zijn voordelen uh, zal opleveren. Toch wel? Ja, toch ja. wel. Ja. We hebben een voorstander gevonden. Ja, <laughs> ja. Meneer Kofferman, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u zelf ook van de vis? Ik ben zelf ook vis. Ja, visgroothandel. Kijk dus wij kopen hier de vis in. Wij uh, maken het klaar voor export. U gaat straks ook even schouwen. Dat doen we, ja. ja. En daarnaast bent u ook van de partij Hart voor Urk. Dat klopt, ja, dat klopt. Hart voor Urk, ja. Gaat u vanavond naar de minister? Heeft u de rode loper al uitgerold? Uh, nee, helaas. Wij hebben gemeenteraad om 7 uur. Dus het is onmogelijk om daar naartoe te gaan. Maar uh, wij hebben natuurlijk wel onze vertegenwoordigers. Ja. De gemeenteraad van Urk heeft eerder een motie aangenomen waarin staat... het nut en de noodzaak van zo'n fusie moet eerst nog maar eens aangetoond worden. En staat u daarachter? Ja, daar sta, ik helemaal achter. daar sta ik helemaal achter. We weten wat we nu hebben, maar wat we krijgen, dat moeten we nog maar afwachten. Wat heeft u nu? Wat heeft u nu? We hebben een hele goede band met Flevoland. Ja. En Flevoland, dat moet ik u gewoon eerlijk zeggen, die, die helpt ons altijd getrouw... Dus, om dan te veranderen, ja, daar moeten we toch nog maar eens over nadenken. Ja. Maar nou is het wel zo, je moet, je moet wel een kant op, hè? Want het blijft sowieso niet meer zoals het nu is. Ja, nou, ik ben het helemaal met meneer Kofferman eens... dat we het goed hebben bij, bij de huidige provincie, provincie Flevoland. Ja. Maar die gaat natuurlijk op in een, in een grotere provincie als het allemaal doorgaat. Ja. Dat is ook natuurlijk even afwachten, maar uh, dan is het de grote vraag... waar gaat de Noordoostpolder en Urk, waar gaan die naartoe? Ja. Wij hoeven niet weg bij Flevoland, dat is voor zover ik dat begrepen heb, ook een, een, een keuzemogelijkheid voor, uh, voor ons. Ja, de Noordoostpolder heeft eigenlijk een beetje een status aparte... want er wordt apart over besloten. Dat is dus ook een van de dingen die Plasterk nu vanavond, denk ik... hier ook uh, komt uitleggen, hè? van ja. wat hij wil. Waarschijnlijk ook waar, welke kant het op. En ik denk dat hij hier ook een beetje de smaak komt proeven... van welke ja. kant de mensen op willen gaan. Wij gaan zo de vis even schouwen. En dan praten we na negen nog eens even verder... Uh, over uh, welke kant de Noordoostpolder op wil. Goed? Ik uh, zit in de mijnzaal, dus daar kunt u mij vinden. Heeft u nog een tip voor de vis? Wat is een goede vis op dit moment? Uh... Goede vis. Ja, gewoon lekker. Dat uh... is de Urkervis, ja. wat van de Noordzee ja. komt. Dat is de allerbeste de vis. Oh, ja. bij deze. De groet uit Urk. Jawel. Doei. En naar de AWB voor de verkeersinformatie, John Hoka. De teller staat op 125 kilometer. Veel vertraging op de A15 vanuit Europort richting Rotterdam. Er staat er een ongeluk tussen Spijk en, Nis en Pernis en 7 kilometer. Bij Pernis zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 van Arnhem naar Os is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Heteren. Daar staat 5 kilometer en ook daar zijn twee rijstoken dicht. Het NOS Radio 1-journaal. times everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March, future and past at the same time. I'll make use of the nights, start drinking a lot. Don't know the deal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know.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 If only I could start to care My dreams and my Wednesdays Hello, hoort u, you don't know. Straks start in Leeuwarden de rechtszaak... tegen de moordenaar van Marianne Vaatstra. Dat Jasper S. de moord heeft gepleegd... moet natuurlijk nog officieel bewezen worden verklaard. Maar ja, er is een DNA-match en hij heeft bekend. S. was bezig met een excuusbrief aan de familie... zei zijn advocaat Jan Vlug tijdens de proforma-zitting een paar weken geleden. Daar wordt aan gewerkt, maar dat is zeer moeilijk. Het is daar zo moeilijk aan? Probeert u zelf eens op papier te zetten... Ik met, het, met een simpel, het spijt me zo, daar kom je er niet. Dat, het moet ook geen goedkoop advocatenbriefje worden. Ik ga het niet schrijven voor hem, hij moet het zelf schrijven. Uh, maar waar moet je beginnen? Justitie-specialist Ilan Sluis volgt de zaak. Uh, we hebben nu contact met hem. Ilan, um, die brief, hè, is die er? En zo ja, wordt die dan straks ook gebruikt in het proces? Wordt die bijvoorbeeld voorgelezen? Nee, die brief die is er dus niet en uh, wordt dus ook niet voorgelezen. Niet omdat Jasper S. hem niet meer wilde schrijven... maar eigenlijk omdat Bouke Vaatstra, de vader van Marianne Vaatstra... heeft aangegeven dat hij geen behoefte heeft aan zo'n brief. Sterker nog, dat hij boos zou worden als uh, Jasper S. die brief zou schrijven. Um, dus heeft Jasper S. er vanaf gezien uh, ja, of hij vandaag nog op een andere manier excuus zal maken of uh, spijt zal betuigen... dan moeten we natuurlijk nog even afwachten. Ja, want iedereen is natuurlijk heel erg benieuwd... Hè, naar het waarom, uh, hoe het gebeurd is. Wordt dat het spannendste deel vandaag... als daar antwoorden op komen? Ja hoor, ik denk het wel. Hè, de vragen van... Uh, met wat voor gedachten is die Jasper S. nou op pad gegaan? Hoe is hij Marianne Vaastra tegengekomen? Wat heeft hij tegen haar gezegd? Die details, zijn kant van de zaak, dat zal vandaag toch wel het belangrijkste worden. En natuurlijk die vraag die de familie heeft. Hè? Waarom Marianne Vaastra? Waarom moest het haar overkomen. Nou ja, uh, iedereen kijkt uit naar die verklaring, die, uh, dat verhoor van Jasper S. Uh, en uh, ja, hopelijk de antwoorden die hij zal geven op al die vragen. Ja. Uh, Lara zei het al, bewijs is natuurlijk overweldigend. Hoe snel kan het gaan? Komt het bijvoorbeeld vandaag al tot een strafeis? Uh, dat is nog even de vraag. Ze hebben er officieel twee dagen voor ingeruimd, vandaag en morgen. Uh, met de proforma zitting ging iedereen er eigenlijk nog een beetje vanuit. Nou, de, de hoop dat het binnen één dag is afgehandeld, is groot. Uh, van de week was daar weer, weer wat twijfel over. Er worden natuurlijk ook nog wel getuigen gehoord, getuigendeskundigen gehoord. Dus of het vandaag al tot die strafrijs zal komen. Ja, we moeten het nog even afwachten. Iedereen hoopt van wel. En hoe zit het eigenlijk met, met, uh, met spreekrecht, bijvoorbeeld? Nabestaande? Zal, zal Boukenvoud Waatschaar zelf aanwezig zijn? Uh, ja, reken maar dat hij uh, aanwezig is. En er zullen ook slachtofferverklaringen voor worden gelezen. Uh, dus ja, hij zal ook zijn kant van het verhaal... hier denk ik nog wel uh, goed ten gehore brengen, ja. ja. En hoe is het met jullie met de pers? Want er zal veel belangstelling staan. Kun je daarbij? Mag je alles volgen? Uh, ja, er zijn twee zittingszalen eigenlijk. Eén uh, voor de familie en, uh, en direct betrokkenen. Uh, en er is een zittingszaal voor de pers. Die zal wel vol zitten met de Proforma-zitting... waar hier al zo'n 50 journalisten van 25 verschillende media. Uh, ook nu is het alweer druk. Uh, er staan al veel mensen voor, uh, voor de ingang van de rechtbank... Uh, te wachten tot ze naar binnen kunnen. En op het plein voor de rechtbank uh, staan al behoorlijk wat uh, uh, auto's... van allerlei uh, media, van de NOS, van Omroep Friesland. Uh, ja, en uh, noem allemaal maar op. Goed, Ilan Sluis gaat dat volgen vandaag vanuit de Leeuwarden. U hoort hem ongetwijfeld op Radio in. Ja, en we hopen u gauw bij te kunnen praten over het nieuws... dat de voormalige president Nelson Mandela van Zuid-Afrika... opnieuw is opgenomen in het ziekenhuis. U hoort daar zo meer over. Om een hero aan de top te blijven, daag ik mezelf steeds uit. Om alles eruit te halen wat erin zit. Keihard trainen, elke dag opnieuw. Mijn echte kracht zit van binnen.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 Waar vakmensen persoonlijk hun ideeën met u delen. Het kan, bij Theodor Gielissen. Serious money, taken seriously. Om de volgende boodschap duidelijk te maken... vragen wij je om de radio even uit te zetten. Zet hem uit. Doe maar. Je kan ook het volume uitdraaien. Of zet hem op een andere zender. Je bent nog steeds aan het luisteren, hè? radioreclame. Je hoort dat het werkt. We weten dat je met radioreclame altijd en overal je boodschap tussen de oren krijgt. Het werkt bijvoorbeeld perfect voor Tom de Ridder van MKW Brandstof. Maak ook succes met radioreclame. Ga naar rab.fm Radio 1 Het NOS Journaal half negen, hier is Jan van der Putten met de hoofdpunten van het nieuws. Nelson Mandela ligt weer in het ziekenhuis. Hij heeft een longinfectie. Mandela is nu 94. Hij lag eind vorig jaar drie weken in het ziekenhuis van Pretoria... vanwege een longontsteking en galstenen. En de Zuid-Afrikaanse president Zuma wenst Mandela namens alle Zuid-Afrikanen beterschap. Op Cyprus gaan straks om 11 uur de banken weer open. Per dag mogen de klanten 300 euro opnemen en er kunnen weer cheques worden ingewisseld. De banken waren anderhalve week dicht vanwege de financiële crisis op Cyprus. Eindhoven stapt naar de Europese rechter in een kwestie rond PSV. Wethouder De Pla vindt het onterecht dat de Europese Commissie de gemeente beschuldigt van staatssteun aan de voetbalclub. Eindhoven kocht in 2011 de grond onder het stadion van PSV en verhuurt die nu aan de club.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 En een Amerikaanse rechter heeft de fusie van American Airlines en U.S. Airways goedgekeurd. Door die fusie ontstaat de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Het samengaan moet nu nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse fusiewaakhond, maar de verwachting is dat dat na de zomer zal gebeuren. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl De zon schijnt vandaag nog wel af en toe, maar er zijn ook wolkenvelden. En de wolkenvelden zijn het dikst in de oostelijke helft van het land. In de ochtend liggen de temperaturen rond of net boven nul. Vanmiddag wordt het 4 of 5 graden. En dan worden de wolken vooral in het noordoosten en zuidoosten van het land langzaam dikker. Er is een kleine kans dat er ook wat lichte sneeuw uitvalt. Maar veel meer dan een paar vlokken zullen het niet worden. De temperatuur daalt wel iets als de neerslag valt. En dan is het slechts een graad of drie in Limburg en Groningen. Vrijdag op meer plaatsen kans op wat lichte winterse neerslag. Zaterdag en zondag, klein vraagteken, maar waarschijnlijk is het op de meeste plaatsen wel droog. Als het tot neerslag komt zijn de hoeveelheden in elk geval heel klein. In het Paasweekein is er ook af en toe zon, met overdag temperaturen van 5 of 6 graden. En in de nacht nog altijd een paar graden vorst. Voor de verkeersinformatie naar de AWB. John Hoka Ochtendspits op zijn hoogtepunt. Ja, inderdaad, 35 stuks. Goed voor 120 kilometer. Veel problemen op de N223. De weg naaldwijk delft Daar is een behoorlijk ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Drie personenauto's. De weg is in beide richtingen dicht tussen Westerle en het Woud. Al het verkeer wordt lokaal omgeleid. Ook veel vertraging op de A15 vanuit Europort richting Rotterdam. door een ongeluk bij Pernis. Daar staat een 7 kilometer. Er zijn twee rijstokken dicht. En op de A50. Arnhem naar Os is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Heteren. Er staat inmiddels de 6 kilometer en ook daar zijn twee rijstoken afgesloten. Ja, ICT-manager, dat is nog eens lekker wakker worden. Besteed uw ICT ook uit aan OGD. Kies bijvoorbeeld voor beheer, helpdesk of een totaaloplossing. Op OGD.nl leest u hoe andere ICT-managers lekker wakker worden...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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er komt vandaag een nieuw verdrag om het aantal wapens terug te dringen. Althans, dat is de verwachting. Wordt u zo dadelijk meer over. En na de nachtwacht kan het Rijksmuseum nog een schilderij ophangen. Een door dit keer. Ja, namelijk het laatste avondmaal van Marleen Duma. Een anonieme schenker geeft het aan het Rijksmuseum. Directeur Wim Pijbes, goedemorgen. Goedemorgen. En dat op Witte Donderdag. Dat is mooi. Ja. Daar hebben we even op gewacht. En het is een oh. uh, dag bij, bij uitstek, om het, uh, nou ja, het uh, thema is het laatste avondmaal. Ja. En dat is uh, wat vandaag uh, herdacht, gevierd, zo u wil. Maar u had het al, dus? Nou, we, hebben het, uh, we, we gaan het vandaag afronden, officieel uh, bezegelen, zoals het heeft in de schenkingsakte. En dat is, uh, ja, dat is op deze dag heel toepasselijk. Kunt u het schilderij eens beschrijven voor uh, luisteraars die het niet kennen of nog niet gezien hebben? Het is een schilderij waar Duma uh, lang aan gewerkt heeft, hè? Ja, dat is, uh, het is verschillende jaren is het in het atelier gebleven. En het is uh, tussen 85 en 91 ontstaan. Mm -hmm. um, Normaal kennen we het laatste avondmaal als die grote opstelling... beroemd gemaakt door Leonardo da Vinci. En later ook uh, nog eens een keer nagemaakt, als ik dat zo mag zeggen... door uh, Andy Warhol, ja. dezelfde opstelling. Waarbij de discipelen aan tafel zitten en te midden van deze groep... zit uh, Jezus Christus en die... Ja, die Deelt het brood en, en verdeelt de spijs. En dat is zeg maar de klassieke opstelling die wij allemaal kennen als het laatste avondmaal. En daar zijn in de kunstgeschiedenis heel veel variaties opgemaakt. En Marleen Dumas maakt ook haar eigen versie daarvan. Waarbij we op de rug een soort silhouet zien van een figuur, en dat moet wel Jezus zijn, die uh, ja eigenlijk helemaal alleen aan tafel zit. En boven zijn hoofd zien we een soort ja, wolk. Het is een beetje onduidelijk wat dat is met allerlei. Feutussen herkennen we daarin en allerlei andere ja, amorfe menselijke figuren. En dat mm -hmm. is, uh, dat is zeg maar een heel geheimzinnig uh, tafereel, wat uh, in, een, in een behoorlijk felle kleurstelling, oranje, blauw, paars, mm -hmm. um, ja, het laatste avond mannen nou voorstelt. Vindt u het een echte Duma? Kennen Duma met name natuurlijk van haar portretten, bijzondere portretten die ze heeft gemaakt? Ja, maar uh, Duma heeft ook erg veel uh, thematiek in haar werk zitten over geboorte. Leven, dood, lijden en dat soort grote uh, thema's. En, en dat die, ziet die u hier duidelijk komen. terug? Ja, die komen hier zeker uh, naar voren. Ja. En, en de Gullegever, uh, waarom geeft hij het aan u, aan het Rijksmuseum? Deze Messena's, wat is zijn doel? Uh, deze Messena's vindt dat uh, Marleen Dumas een, uh, een vaste plek uh, verdient in het Rijksmuseum. En dat zijn wij volledig met deze persoon heen. Oh, dan, maar dan is dat, zit er dan de verplichting aan dat u het ook op, ophangt? Op nou, daar maak je dan afspraken. Kijk, iemand komt met zo'n voorstel. En dat vinden wij zeer, uh, ja, zeer genereus. En daar zijn we ook heel dankbaar om. En als zo'n persoon dan ook uh, een voorwaarde heeft. van Ja, dit willen we dan graag ook opgehangen zien. Dan, uh, ja, dan kan je ja of nee zeggen. En in dit geval hebben we uiteraard uh, volmondig ja gezegd. Ja, daar kan ik niets bij voorstellen. Waar gaat u het ophangen? Weet u dat al? Ja, we, we hebben daar een prachtige plek voor uh, gevonden. Dat was even zoeken, omdat het nogal een forse uh, fors schilderij is. Maar we hebben gelukkig een mooie plek. In de nieuwe afdeling, de nieuwe verdieping die geheel aan de 20e eeuw is uh, gewijd. Dat is, dat is een nieuw onderdeel in het Rijksmuseum. En Marleen Dumas hangt daar dan te midden van 20e eeuwse kunstenaars Schoonhoven, Piet Mondriaan, Karel Appel. Ja. En ja, Dumas hangt daar als, als heden, meest hedendaagse kunstenaar uh, prima op zijn plek. Wat vindt ze daar zelf van? Weet u dat al? Uh, wat, ik dat, wat ik daarvan vind. Ja, nee, vind wat, het... wat zij daarvan vindt, mevrouw Dumas. Oh, wat, wat, uh, wat Marleen Dumas ervan vindt. Ja? Dat, dat is, er is contact geweest tussen de bruikleengever en. Uh, of tussen de eigenaar, moet ik zeggen, en uh, Marleen. En dat is, uh, dat is goed. Deze persoon heeft, heeft meerdere werken van uh, Dumas. Dus dat, uh, dat is een goed verband. En uh, Dumas is uitgenodigd voor de opening. Dat was er sowieso al, trouwens. Maar, uh, dus ik ben heel benieuwd naar haar reactie. Wim Pijbers van het Rijksmuseum, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. En alvast een zaligpaasje. Dank je wel. Acht minuten over half negen is het. We gaan door naar uh, cyberaanvallen. Politieorganisaties wereldwijd en ook het Nederlandse Openbaar Ministerie... doen onderzoek naar een van de grootste aanvallen ooit. Die vond namelijk vorige week plaats. Gericht op de spambestrijder Spamhaus, En vertraagde wereldwijd het internetverkeer. Internationale media melden dat een Nederlandse provider mogelijk achter de aanval zit. Namelijk die van Sven Kamphuis. Bij NOS op 3 zei Kamphuis via Skype dit daarover. Onze mensen, dus de mensen die vanuit de stophuisgroepering uh, de, de aanval uitvoeren... die zijn er al twee dagen geleden mee opgehouden, voor zover als ik weet. Als er op dit moment nog aanvallen lopen, zou me niet verbazen. Ze hebben genoeg vijanden. Uh, we zijn echt niet de enige die een probleem met Sven hebben. Eh, misschien hebben we gewoon een goed voorbeeld gesteld. We praten daarover door met Andreas Udo de Haas, redacteur van Webwereld. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens wat meer over die aanval vertellen? Hoe zag die eruit? Ja, dat is een, je hebt een zogenaamde DDoS aanval. Dat is dus dat je dus op, op, met heel veel verschillende pakketjes uit verschillende richtingen probeer je dan een website plat te leggen. En dit was een apart geval. Dit was namelijk een, een zogenaamde DNS amplificatie aanval. Nou, DNS is zeg maar het, het telefoonboek van internet... En net zo'n telefoonboeknaam koppelt aan een telefoon. Doet DNS koppelt een domeinnaam aan een IP-adres. Van die telefoonboeken zijn er duizenden en duizenden op internet en die vragen elkaar constant van, hé, hey, weet jij waar Piet woont? Oh ja, die woont in de in de Steenstraat 5. En um, dat systeem kan misbruikt worden uh, door, uh, door valse vragen te stellen en ook nog je, je de, een valse afzender uh, voor te doen. Dus in, uh, als voorbeeld zou ik zeggen: van, uh, Nou, ik, ik wil de NOS uh, het pad krijgen. Dus dan uh, stuur ik naar iedereen in Nederland een kaartje. Uh, alsof ik van de NOS ben. En zeg: Stuur je telefoonboek uh, op naar de NOS. Nee. Nou, dan is binnen no time voor jullie deur ligt er een, een berg uh, telefoonboek. En kunnen jullie niet meer naar binnen. Nou, jullie in paniek. Uh, vervolgens schakelen jullie iemand in. Hè? Dat heeft, uh, dat heeft uh, Spamhouse ook gedaan. Die schakelt de Cloudflare in. Dat is een dienst die, die, die, die juist probeert DDoS-aanvallen af te slaan. Nou, een zei, weet je wat, uh, we houden ze tegen bij de ingang van het mediapark. Maar vervolgens kwam daar een enorme hoop uh, telefoonboeken te liggen. Dus konden, konden medewerkers van, van RTL en alle andere omroepen konden ook niet meer naar binnen. Nou En zo is het geëscaleerd. En uiteindelijk uh, lag er een, een hele hoop telefoonboeken uh, op de A1... Uh, in allebei de afgerichting uh, naar Hilversum. <lacht> en kon niemand meer de stad in en uit. En was zeg maar het verkeer in half Nederland uh, stond stil. Ja. Ja. En, en we horen het kamphuis zeggen... Uh, de actie was gericht tegen spamhouse, spam House. Ze verdienden het ook. Wat is dat voor organisatie? Ja, kijk, hun aanval, hè, wat ze daarmee laten zien is eigenlijk een soort uh, zo van, dit is, dit is ook de manier waarop Spamhouse werkt, willen ze, willen ze eigenlijk zeggen. Want het punt is dat Spamhouse heeft een heel dubieus uh, zogenaamd escalatiebeleid. Hè. Ze, Spamhouse legt zwarte lijsten aan, die verkopen ze aan internetproviders en die gebruiken internetproviders om IP-adressen te blokkeren waar vandaan spam wordt verzonden of, of malware wordt gehost. Nou, daar, dat heeft een flinke machtspositie opgebouwd, omdat heel veel internetproviders automatisch die zwarte lijst van, van spamhaus uh, gebruiken. En je kan daar per ongeluk op komen? Nou, je kan daar, precies, het punt is dat de, de, de bewijslast is, is vaak heel dun en spamhaus zegt gewoon van, uh, die zegt wederom als ik zeg maar de, de analogie die zegt dan tegen die belt NOS op, die zegt uh, hey, een, een van jullie medewerkers heeft spam verstuurd uh, met zijn computer uh, uit de stekker. Nou, dan zouden jullie zeggen van nou, uh, wat is het bewijs daarvoor? En dat zouden we graag even willen onderzoeken. En dan zegt Pema, als je niet binnen een uur die, die medewerker uh, offline knalt... Dan, uh, dan, trekken we, dan zetten we heel NOS op de mm. zwarte lijst. Mm. He, dus, dus daarmee escaleert het conflict ook heel snel. En, en dat is voor heel veel hosters is dat een, uh, ja, tegen het zere been... dat de, de bewijslast vaak heel dun is. En dat er ook heel veel bijvangst is van gewoon legitieme sites die dan bijvoorbeeld op zwart gaan of maildiensten die niet meer werken. Ja, nou als ik u goed heb begrepen, dan is het wel een uh, bekend fenomeen. Het is wel een aanval volgens... Uh, Volgens een boekje die bekend is, is toch de internetwereld ervan geschrokken van de massaliteit? Ja, kijk, er, zit natuurlijk, er zitten er natuurlijk heel veel partijen achter. Kijk, meneer Kamphuis, die heeft heel veel klanten. En heel veel klanten uit, uit, uit China en Rusland, waar ze wat minder nauw nemen met, met de regels en wat en wel of niet behoort op het internet. Ja, maar die hebben natuurlijk, hè, ondanks dat ze niet zo nauw nemen met de regels, hebben ze wel beschikking over, over behoorlijk wat infrastructuur en, en technologie. Dus als die met z'n allen gecoördineerd zo'n aanval opzetten. Ja, dan, dan, dan kan dat inderdaad het internet op zijn grondvest doen schudden. Ja, en dat gebeurde dus even. Andreas Uder, de Haas van Webwereld, hartelijk dank voor de uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. En u hoort zo dadelijk waarom de Fransen hun premier niet meer zien zitten. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het LOS Radio 1-journaal. Er wordt wereldwijd per jaar 70 miljard euro aan wapens uitgegeven. En daarmee worden dan ieder jaar een half miljoen mensen gedood. Vandaag wordt bij de Verenigde Naties in New York gestemd over een verdrag... dat de wereldwijde wapenhandel moet reguleren en enigszins beperken. Eerder vanochtend spraken we erover met Wim Zwijnenburg van IKV Pax Christi... volgt die onderhandeling in New York. En hij was nog zeer optimistisch over het akkoord. Nu even contact met Coco Lijn, defensiespecialist... en verbonden aan instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een mijlpaal? Is het een, een verdrag, of kan het dat worden, van groot belang? Nou, het kan het worden. Het is het nu nog niet. Het is een heel zwak verdrag. Maar heel veel verdragen beginnen zwakjes. Het is toch een mijlpaal, vind ik, omdat uh, ja, wapenhandel... want die 70 miljard waar u over heeft, dat is eigenlijk alleen nog maar handel tussen landen. Dus er wordt wereldwijd zelfs nog veel meer aan wapens uitgegeven... Maar die wapenhandel, dat is een nationale zaak. Elk land mag zelf ongeveer bepalen aan wie het zijn wapens wil verkopen... of bij wie het zelf wapens wil kopen. Dat mag ook op grond van het verdrag van de Verenigde Naties, artikel 51... dat erin staat dat elk land zich uh, ja, mag voorzien van wapens... Voor, voor zijn eigen veiligheid, als het maar een geldige reden heeft. En dat is ook de, de grote verschansing van de tegenstanders van het verdrag... die zeggen, blijf met je handen van deze markt af. We hebben dat nodig voor een goed wat ons dierbaar is... dat is onze nationale veiligheid. Maar anderen zeggen nee, doe dat niet. Uh, het loopt helemaal uit de hand. Er worden wapens verkocht aan, uh, aan president Assad, Syrië, uh, destijds aan Saddam Hussein. Uh, er zijn zoveel voorbeelden van illegale en ongewenste wapenhandel. Uh, wapens die in verkeerde handen terechtkomen, dat moet wel geregeld worden. En in dat op is het misschien een symbolische, maar toch wel een hele belangrijke stap. Ja, want uh, dat vertelde meneer Zwijnenburg ook bij ons in de uitzending... wat bijvoorbeeld niet geregeld wordt... Um, is dat bepaalde wapens weer niet onder dat um, verdrag vallen. Dus bijvoorbeeld handgranatenmunitie. munitie? Ja, klopt. Er zijn zes hoofdcategorieën die er wel onder vallen. Maar munitie niet, granaten ook niet. Uh, drones vallen er niet onder. Dus er is, er is nog van alles op aan te merken, dat is waar... Um, er stond ook in de oorspronkelijke verdragstekst... dat dit een begin was, dat het een uh, opsomming was... van categorieën wapens die eronder zouden vallen. Het woord minimum is nu geschrapt, dus iedereen staat op zijn achterste benen... dat dat natuurlijk uh, uh, ja, een vrijbrief is om alles uh, te gaan exporteren... wat dan weer niet onder dat verdrag valt. Mm -hmm. Maar het belangrijkste is ook om vast te stellen... dat hier een soort norm uh, wordt gevestigd... en dat voortaan de bewijslast bijna omgekeerd wordt. Een land wat dus wel wapens levert aan Assad, heeft eigenlijk wel iets uit te leggen... als zijn handtekening hieronder staat. Ja, want dat is het. dat je zegt uitleggen. Er zijn geen sancties hè, die ingesteld kunnen worden. Dit is echt puur op basis van, ja, hoe zullen we het zeggen? Naming en shaming? Ja, naming en shaming. Wanneer je uh, tegen de geest van dit verdrag inhandelt... Dan, dan zul je iets moeten uitleggen. Dan kun je misschien bij de Veiligheidsraad... of de Algemene Vergadering kan erover vergaderd worden... en krijg je een, een lading modder over je heen... Um, maar er staan inderdaad geen sancties op, hoewel uiteindelijk altijd de Veiligheidsraad zou kunnen beslissen om een land te straffen voor zijn gedrag, voor zijn wangedrag in dit geval. Hm. Nou ja, de naam is gevallen Syrië. Um, zou Rusland dan straks niet meer aan Syrië kunnen of willen leveren? Nou, ik, nee, de, de, de Russen gaan ongetwijfeld zeggen van... dit is een, een vriendschapsverdrag wat we met Syrië hebben. Er staat ook nog eens een keer een bepaling in het verdrag... dat bestaande samenwerkingsovereenkomsten tussen landen of bondgenootschappen... dat die allemaal mogen blijven bestaan en dat die ook ontzien worden. Dus als je in het kader daarvan aan je vriend Assad wapens levert... dan zul je zeggen van, ik beroep me op dat oude verdrag... en dat doe ik dus gewoon nog. Ja, dus het dus bepaalt niet in beton gegoten allemaal? Nee, helemaal niet, maar zo is... De hele wereld van de, van de wapenbeheersingsverdragen en zo gegroeid. Wat 50 jaar geleden nog ondenkbaar was. Eh, dat is begonnen met dit soort hele zwakke verdragjes. En dat blijkt dan toch een halve eeuw later ineens een heel stevig verdrag te zijn. Kijk naar de chemische wapens. Die zijn nu echt helemaal verboden. Niemand mag ze meer hebben, niemand mag ze verhandelen, niemand mag ze maken. Dat is ook iets wat 30 jaar geleden op deze manier begon. En eigenlijk heel zwak uh, uh, nee. ja, toch wortel heeft weten te schieten. Het is een eerste stap. Defensiespecialist Coco Lijn, hartelijk dank voor de uitleg. Hoe is het op de weg? John Hoka. 125 kilometer in totaal. Meeste vertraging op de A50 van Arnhem naar Os. Door een ongeluk met een vrachtwagen bij Heteren. Daar staat een 6 kilometer. Er is één rijstrook dicht. Rijdt u nog in de regio Arnhem. Kunt u het beste de borden in Nijmegen volgen. U rijdt dan over de A325 en de A15. We gaan luisteren naar uh, Some Nights van Fun. Some nights I stay up, crashing in my bed. Some nights I call it a dawn. Some nights I wish the miles could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up.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 Zeven minuten voor negen is het. Franse televisiekijkers kunnen vanavond een lang gesprek zien met hun president. Maar liefst 45 minuten laat François Hollande zich ondervragen over actuele thema's. Als je de opiniepeilingen bekijkt, vraag je je af hoeveel Fransen zitten te wachten op dit interview. Want bijna twee derde van de kiezers is ontevreden over de president. Jeudi soir, le président de la République répondra en exclusivité aux questions de David Pujadas. Het spotje dat hier al bijna de hele week op TV te zien is. Alsof er een cruciale voetbalwedstrijd aankomt. Het is een speciale uitzending met de president vanavond. Want in Frankrijk hebben ze niet zoiets als het wekelijks gesprek met de minister-president. De laatste keer dat Hollande op tv geïnterviewd werd, is alweer maanden geleden. Terwijl sommigen wel behoefte hebben aan een goed gesprek. Monsieur Hollande, Waar zijn je beloftes gebleven? schreeuwde een man in Dijon toen Hollande daar begin deze maand op bezoek ging. Bedoeld om het imago op te vijzelen, viel dat bezoek toch vooral op door een confrontatie met ongeduldige kiezers. De verkiezingsslogan Le changement c'est maintenant achtervolgt Hollande. Want te veel mensen die toen op hem stemden, zien de verandering niet. De werkloosheid stijgt nog steeds, de koopkracht daalt snel en er lijkt maar geen einde te komen aan de crisis. Tegen die achtergrond stapt Hollande straks de studio in. Quelles zijn zijn om het land de crisis te la de de de Een lange lijst met problemen en tegenslagen. De 75% belastingschijf is er niet gekomen. Frankrijk haalt de 3% begrotingsnorm niet en de oppositie ruikt bloed. De tijd van Sarkozy de schuldgever, zeggen ze daar die is al lang voorbij. Nicolas Sarkozy de Waarom heeft u te lang gedacht dat deze crisis zich vanzelf zou oplossen? Vraagt oppositieleider Jean-François Copé zich hardop af. Zijn partij diende een motie van wantrouwen in die bij voorbaat kansloos was. En toch begint het gezag van Hollande ook binnen eigen partij af te brokkelen. Afgevaardigde Pascal Chécry van de Parti Socialiste heeft kritiek op de manier waarop Hollande invulling geeft aan het presidentschap. François Hollande heeft niet geëluid conduire le peuple dans le chemin. Sans van de en de rigueur. Ce n'est François Hollande is niet gekozen om het land mee te slepen in eindeloze bezuinigingen, zegt hij. De president zal vanavond moeten uitleggen waarom hij wel gekozen is. Wat zijn plannen en ambities zijn voor de komende jaren. En vooral ook om antwoord te geven op die ene vraag: wat komt er terecht van al je beloftes? Monsieur Hollande! les Ah, allez! So... Edition spéciale met François Hollande. Jeudi soir à 20 h sur France 2. Bijdrage hoort u van correspondent Ron Linker. Vanavond, kwart over acht, laat Hollande zich dus interviewen. Hoort u ongetwijfeld morgenochtend meer over. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Personeel van de Britse omroep BBC legt op het middaguur opnieuw het werk neer. Dat meldt de omroep zelf. Medewerkers zijn boos over de 2000 voorgenomen ontslagen, te hoge werkdruk en intimidatie door het management. Door de staking die 12 uur zal duren zullen mogelijk uitzendingen moeten worden geschrapt. BBC is teleurgesteld en heeft bij voorbaat al excuses aangeboden aan kijkers en luisteraars. Februari legde een deel van het personeel ook al het werk neer, toen voor 24 uur. De Turkse premier Erdogan gaat naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... om het pleegkind Yunus weer bij zijn eigen ouders te laten onderbrengen... zijn biologische ouders. Dat schrijven twee kranten, gezaghebbende kranten in Turkije. De krant Saba en Today Saman. Ja, er was al discussie over het pleegkind Yunus toen Erdogan Nederland bezocht. De discussie was toen vooral trouwens in Nederland. Yunus is bij een lesbisch pleeggezin ondergebracht. Sky News heeft in Zuid-Afrika met de woordvoerder van de regering gebeld. Die heeft bekendgemaakt dat oud-president Mandela weer opgenomen is in het ziekenhuis nadat zijn longontsteking is teruggekomen. Ze are doing everything possible to keep him comfortable and have it treated. But at the same time, we need to bear in mind that the doctors are taking no chances and doing everything possible. De doktoren doen er dus alles aan om hem te behandelen en nemen geen enkel risico. Je hoort daar zo dadelijk meer over. En dat geldt ook voor de Turkse premier Erdogan die naar het Europese hof stapt. En er staan lange rijen voor de rechtbank in Leeuwarden voor de zaak. Van de verdachte in de zaak van de moord op Marianne Vaatstra, Jasper S. Het gaat om publiek en journalisten, meldt om op Friesland. Vanaf kwart voor tien is de zaak live te volgen trouwens op journaal 24. En onze justitiespecialist Ilan Sluis, u hoorde hem al eventjes, volgt de zaak ook op Twitter. Radio 1 en de strijd om de schaal. Oh, een goal. Jaargang 2013. Ja, ja, ja, ja, ja. De spanning stijgt. Hij zit erin bij Ajax. Wordt het Ajax? Nou, kom op, PSV, nu met een goede bal. PSV. De tuin op blot, En dat doet de tuin omdat Maat, degene is die scoort. Geij en hoort. Wilfried Boni is zijn eerste balcontact en hij zit er meteen in. Of toch nog Vitesse. Oh, dat geldt zo verschrikkelijk weinig. Toch de strijd om de schaal van minuut tot minuut. Spannend blijft het. Luister NOS langs de lijn. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wat mij betreft een deal. Als u een mooie korting voor mij heeft. Als ondernemer herkent u vast dat klanten het beste willen. En het liefst met korting. Dat wilt u zelf ook. Kies daarom Office Basis. Het alles in één pakket voor ondernemers vanaf 44 euro exclusief btw per maand. En krijg nu tot de eerste vier maanden gratis. En de kwaliteit?